De Blankenburg tunnel is goedkoper, maar milieuorganisaties zeggen dat de schade voor het milieu wel groter is. Milieudefensie Zuid-Holland is niet blij. Van de twee uh, tunnels die er zijn, nou ja, we hebben het over tunnels, maar het gaat er dus eigenlijk gewoon ook over een snelweg. De tunnel is maar een deel. Het gaat vooral om het snelwegdeel. En de Blankenburg tunnel die uh, brengt enorme schade toe aan uh, natuur en milieu en de leefbaarheid. Uh... In het gebied uh, ja, Ontvluidingen en Sluis. Over een half uur is er op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. een persconferentie over het besluit. In Heerlen is vanochtend begonnen met de sloop van een deel van winkelcentrum Het Loon. Tien winkels en een deel van de parkeergarage worden afgebroken. omdat de grond eronder is verzakt. Het sloopbedrijf gebruikt een speciale knipkraan. Die wordt normaal alleen ingezet om hoge gebouwen te slopen. Nu wordt die gebruikt om zo ver mogelijk bij de te slopen panden vandaan te blijven. In China zijn twee netwerken in kinderhandel opgerold. Na een onderzoek van een half jaar zijn in het hele land meer dan 600 verdachten aangehouden en zijn 178 kinderen bevrijd. De autoriteiten proberen nu te achterhalen wie de ouders zijn van de kinderen. In de tussentijd worden ze ondergebracht in weeshuizen. In China worden naar schatting jaarlijks tienduizenden kinderen ontvoerd. Ze worden verkocht aan mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Correspondent Wouter Zwart.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 vliegtuigpassagiers moeten door de stormachtige wind rekening houden met vertragingen op Schiphol. In de ochtendspits had de luchthaven ook korte tijd last van onweer. Het KNMI verwacht storm voor vanmiddag en vanavond. De kustgebieden die krijgen echt uh, geruime tijd windkracht 9. En dat is eigenlijk lange tijd niet gebeurd, want we hebben de laatste tijd uh, de afgelopen week al vaker behoorlijk wat wind gehad. Maar dan kwamen we niet hoger dan een 7 of een 8, dus een 9. Dat is eigenlijk de eerste keer deze herfst dat we zo'n uh, zo herfststorm hebben. Opvallend zullen ook zijn de windstoten, rond de 100 km per uur. Dat zijn zware windstoten en ja, dat zul je goed merken. Op Schiphol zijn uit voorzorg voor later vandaag al een aantal vluchten geannuleerd. Het weer, er trekken buien over het land en de wind neemt dus flink in kracht toe. Vanmiddag komt op de Wadden en langs de Westkust een tijdje de Westerstorm te staan. 7 graden wordt het, ook morgen onstuimig met vooral s'avonds weer veel wind.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 VARA, Radio 1, de met het Verenigingsburgers. Oh, oh, wacht even, wacht even, wacht even. Ja. Zo, ik weet niet hoe het bij u is, maar hier is de moeder alle herfststromen al opgestoken. Houd u vast en zet uw schap. Goedemorgen. Als iemand te zwaar is, dan denk je al snel minder eten en meer bewegen. Dat moet helpen. Niet per se, zegt psycholoog Tatjana van Strien. De oorzaak van zwaarlijvigheid is net zo vaak emotioneel als fysiek. Dikke mensen zijn in de helft van de gevallen emotionele overeters, zegt ze. Zometeen praat ik met Tatjana van Stream. En misschien hebt u het gezien op het nieuws. Nederlandse ziekenhuizen behandelen tientallen gewonde Libiërs. En die Libiërs worden dan bijgestaan door buddies van het Rode Kruis. Wij liepen met één ervan mee. En Amy Winehouse is dood, maar deze week kwam er een nieuwe cd van haar uit. Een kleine, intieme verzameling van vergeten opnames. Nieuwe songs, bijzondere versies van classics en covers... die ze de voorbije jaren opnam. Van verslaggever Botte Jellema hoort u het verhaal... achter de cd Lioness Hidden Treasures. En voor een laatste check... surf naar de gids .fm. Migranten, die moet je zoveel mogelijk weren als het aan de PVV ligt. Daar komen er al veel te veel van binnen. Maar kloppen die migratiecijfers wel... Nee, zegt demografie Joop de Beer. Hij promoveert volgende week aan de Rijksuniversiteit Groningen... op de inzichtelijkheid van bevolkingsprognoses. En ik heb hem nu aan de telefoon. Meneer de Beer, goedemorgen. Goedemorgen. Uit uw promotieonderzoek blijkt dat de migratiecijfers niet kloppen. Wat klopt er niet aan? De emigratiecijfers die zijn uh, te laag. Heel veel mensen als ze naar het buitenland verhuizen... melden dat niet bij de gemeente. Hoe kan dat dan? Uh, je hebt er uh, niet zoveel baat bij om dat te melden. Als je ergens gaat, gaat wonen, dan is het... Uh voor jezelf zinvol om je in te schrijven, omdat je dan gebruik moet maken van voorzieningen. Maar als je vertrekt, dan is er op zich weinig mee te winnen om je netjes af te melden. Je vertrekt naar het buitenland en daar meldt je je wel aan, maar je meldt je niet in Nederland af? Dat klopt, ja. Uw onderzoek omvat 19 Europese landen. Uh, laat ik even naar Nederland met u kijken. Hoeveel mensen verlaten jaarlijks ons land? Uh, in, voor, in de werkelijkheid ongeveer uh, uh, 120.000. En uh, dat zijn uw cijfers? Ja. En daar bent u gekomen door een andere rekenmethode te hanteren? Ja, wat we gedaan hebben is de vergelijking tussen landen. Dus we kijken uh, bijvoorbeeld de mensen die uit Nederland vertrekken naar Duitsland. Het cijfer van de Nederlandse statistiek vergelijken we dat met het cijfer van de Duitse statistiek. Hoeveel zij registreren dat er binnenkomen. En dan blijkt dat in de landen waar mensen binnenkomen, dat die cijfers hoger zijn... dan de landen die uh, rapporteren over het aantal mensen wat vertrekt. En, en hoeveel in... hoger is dat dan? Uh, om, ongeveer anderhalf keer zo hoog uh, is het werkelijke cijfer als wat gerapporteerd gerepute, wordt. Anderhalf keer zo hoog dan de officiële cijfers aangeven. Ja. En waar komen al die landverlaters oorspronkelijk vandaan dan? Uit Nederland allemaal? Uh, nee, een de groot deel vertrekt uit, bijvoorbeeld uit Polen natuurlijk. Dus veel mensen uit Polen vertrekken naar uh, andere landen. En dan zie je dus niet in de Poolse statistiek, maar je ziet het wel in de statistiek van al die andere landen. Ja. En, en bij ons? Uh, zijn het teruggestuurde asielzoekers of zijn het echt Nederlanders die uh, in het buitenland hun geluk gaan proberen? Uh, van alles. Het zijn inderdaad ook van deel uh, asielzoekers. Maar het zijn ook gewoon Nederlanders die in een ander land uh, gaan. Maar het zijn ook mensen die hier tijdens gewerkt hebben uit andere EU-landen. En die na een paar jaar weer vertrekken en dat dan niet melden. Dus meer mensen verlaten ons land dan genacht. Wat hebben we nou in die wetenschap, behalve dat we Geert Wilders en Gert Leers met dit soort cijfers om de oren kunnen slaan? Het betekent dat er in de migratie veel meer dynamiek zit. Er komen dus een hoop mensen in Nederland binnen, maar een groot deel van die mensen vertrekt na een paar jaar ook weer. Dat betekent dus dat migratie voor heel veel dynamiek zorgt. Uh, vroeger was het gewoon van de jaren 70 toen Turken en Marokkanen naar Nederland kwamen. Die bleven hier heel lang. Het betrokken van migranten is, althans van een meerderheid van de migranten, ze gaan naar land. Ze werken daar een paar jaar en na een paar jaar vertrekken ze weer, uh, weer ze weer terug. Minister Kamp van Sociale Zaken wil Oost-Europese arbeidskrachten uh, permanent vestigen in Nederland een beetje ontmoedigen. Uh, zodat Nederlandse werklozen aan de slag kunnen gaan. Dat moet in uw ogen dan kennelijk een voorbarig standpunt zijn. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers toch liever iemand uit een ander land aantrekken dan een langdurig werkloos. Ja. En die polen die gaan na verloop van tijd ook weer terug naar eigen land? De minderheid wel. Zo'n zo twee derde gaat uh, vrij snel na een paar jaar weer terug. Maar één mogelijk... derde blijft hier? Sorry? Eén derde blijft dus hier? Oh, uh, ja, ongeveer, ja. Is er met die tienduizenden landverlaters per jaar genoeg werk voor onze werklozen straks? Uh, er komt een enorme vergrijzing aan. Dat betekent dat het uh, arbeidsaanbod, uh, dus de beroepsbevolking, gaat teruglopen. Dus uh, op dit moment hebben we natuurlijk een, een economische crisis... waardoor de werkloosheid iets oploopt. Maar het valt te voorzien dat er over een aantal jaren... een groter tekorten zullen zijn op de arbeidsmarkt. En dan moeten we meer arbeidskrachten gaan aantrekken, wellicht? Dan, ja, dan kan je dus denken aan wat nu kan gedacht worden, verhoging van de pensioenleeftijd. Je kan kijken of je de participatie van vrouwen kan, kan bevorderen. Maar je kan dus van deel ook denken aan migratie. En je kan ervoor zorgen dat mensen misschien hier blijven in plaats van naar het buitenland vertrekken. Dat is uh, van deel gebeurd en natuurlijk ook een deel van de mensen blijft hier. Maar het, het voordeel van uh, dat er ook veel mensen vertrekken is dat je een voortdurende dynamiek hebt op de arbeidsmarkt. U gaat daar volgende week op promoveren. Mag ik u buitengewoon veel succes daarbij toewensen? Dank u wel. Demograaf Joop de Beer. De Sinds enkele weken verblijven er 52 gewonde Libiërs in ons land. Dat zijn allemaal mannen die gewond zijn geraakt bij de strijd tegen Muammar Gaddafi. Elke gewonde wordt begeleid door een buddy van het Rode Kruis. Verslag Jan Peels, goedemorgen. Jij bent met een van die vrijwilligers op stap geweest, hè? Ja, dat was een 62-jarige Mohamed Hadji uit het Brabelse Boksel. En dat is een Marokkaanse meneer die al 42 jaar in Nederland woont. En de Libiër die hij begeleidt... dat is overigens een Libiër die aan, tegen Gaddafi heeft gevochten... die was eerst opgenomen in een ziekenhuis in Tilburg. Maar hij is ondertussen voldoende hersteld. En om, ja, om niet een duur ziekenhuisbed bezet te houden... is hij afgelopen vrijdag overgebracht naar een hotel in Utrecht. En daar, voor de deur... ...trof ik hem, dus die is hun begeleider. Goedemorgen. Gaat u je man. met. U moet er wel wat voor over hebben om vrijwilliger te zijn voor het Rode kruis, hè? Ja, ik heb er wel over. En ik doe het graag. Want u heeft al de laatste weken... Libier uh, ik opzocht, heb, He, hoe heet hij trouwens? Uh, Walid Ali. En ik heb bezocht. Een uh, beetje tolk spelen. En, en dientjes voor hem wat hij nodig heeft. Kleine, kleine boodschapjes. Een beetje vertolk bij het ziekenhuis, bij de zusters. En een beetje steunen. Een geestelijk, een beetje moraal steunen, zeg maar. En dat uh, was leuk. Ja? En hij vindt het ook leuk. En is heel tevreden uh, over het ziekenhuis en over het Rode Kruis. Hij heeft respect voor hem. Hij, hij waardeerde dat de hersen. We gaan door een grote draaideunnen winnen. Dan nou spreekt u de taal natuurlijk. Was dat de, was dat de belangrijkste reden om te helpen? Ja, dat was. In de eerste instantie de taal. En de belangrijkste is met die moraal. Al steun. Omdat hij zo vreemd is hier. In een land waar hij kan niemand. Dan is hij heel blij om iemand die zijn taal spreekt. Is het herkenbaar voor u van toen u in Nederland kwam? Daarom, is mijn ervaring in een vreemd land in één keer. Je wordt wakker in een hele vreemd land, andere omgeving en alles. Maar als iemand komt tegen die de taal spreekt en zo, en je voelt de warmte, en je voelt dat je niet alleen bent. En dat is te danken aan de Rotkruis. Wat is dit? Ik zijn in het ook. Safi, is ook een stern. Hij zit in de douche, hij zit op de 13 hoogkamer 7. Hij is even onder de douche nu nog. Onder de douche, hij zegt. Zullen we maar even wachten, hè? Ik heb het ook gedaan bij, uh, bij het ziekenhuis in Bokstel... met de dement mensen en zo. Nou, doet u dat ook? Gaat hij gewoon op bezoek Nog Nou, niet meer, maar ik heb nou een ander werk. In de zomer met de bejaarde mensen... en wandelt maken langs het water of uh, als iets... een kopje koffie drinken en zulke dingen. zit in uw aard om mensen te helpen. Ik vind het leuk. Zolang als ik kan beweeg, dat doe ik het graag. Dat voor mijn oude dag. zijn ook mensen die kunnen voor mij zorgen. Dat krijg ik terug. Hoe zegt ze dat? Wie doet goed, ontmoet goed. Wie doet goed, ontmoet goed. Hallo? Hé, Spalke. Een zin Safi, Saffi, we zijn er. Ja, Hij had gebeld. En uh, we mogen naar boven? We mogen naar boven, ja. zit hier maar weer. Allee. Oh, Dan komen we in een uh, hotelkamer met de Libische vlag. De nieuwe Libische vlag. En Walied uh, ligt op het bed maar heeft zijn dikke been in een soort spalk. Kunt u vragen hoe het met hem gaat? Ik Alhamdulillah, even een Achoual maken. Dat gaat heel goed. Geen pijn meer? Maar ja. Hij voelt wel een beetje pijn, maar hij heeft wel de medicijn voor. Kunt u vragen hoe het gebeurd is? Hoe wakker je? Een harp. Tijdens de oorlog, de opstanden. En waar? Wie wakker tarabulus. tarabulus in Tripoli. In Tripoli? Ja. Dat Ik vind Nederland hartstikke leuk. De waardering wat hij heeft over, hij zegt, je beschrijven, ik zal dat nooit vergeten. In de hoek van de kamer staat ook Al Jazeera aan. Houdt ja. hij alles goed in de gaten wat er in Libië nu gebeurt? Ik ja, heb Is een Ja, hij volgt dat nieuw beter dan Spanje en zo. En wat vindt hij nou van de nieuwe overgangsregering in Libië? Ik kies meer, meer Is beter. Dat is een hartstikke beter. nou. En als hij straks in Libië terugkomt, wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij dan hij, Als hij terug naar Libië hij zal hij terug naar zijn werk en zijn vrachtwagenchauffeur. Hoe is het met zijn familie? Ik heb een hele Ja, Ik zeg: Godsdank, dat gaat alles goed. Walid is een van de ruim vijftig Libiërs die nu hier zijn. Eline Segers, coördinator van het Buddy-project voor al die Libiërs. Hoe gaat het met die mensen in Nederland nu? Ja, dat is heel verschillend. Zoals je net ook met Walid hebt gehoord, denk ik dat het naar omstandigheden goed gaat. Maar het is, ja, het is ongelooflijk natuurlijk wat mensen hebben meegemaakt. Heb je al enig idee hoe lang dat project moet duren? Uh, we zeggen dat in ieder geval maximaal zes maanden mensen in Nederland blijven. En dan worden ze net zoals hier door Mohammed bezocht elke keer. Maar ja, nu is hij verhuisd van Tilburg naar Utrecht. Hoe moet dat dan? Ja, dat klopt. Daar betreft dus een nationaal buddietraject... waar mensen over verspreid liggen over, over heel Nederland... Um, op het moment dat mensen bijvoorbeeld verplaatst worden in Nederland, in dit geval van Tilburg naar uh, Utrecht, dan zorgen we ervoor dat er uh, een andere buddy Deze komt. Een nieuwe uh, buddy komt. Een nieuwe buddy komt in Utrecht. Dat betekent dat jullie nog steeds op zoek zijn naar nieuwe buddies dan? Um, nou, dat, dat verschilt heel erg per regio. In Utrecht zou het zo kunnen, omdat in Utrecht wel meer Libiërs liggen, of veel Libiërs liggen. Het loopt wel naar verwachting? Ja, het loopt echt uh, ja, het loopt ontzettend goed. Het is... Ongelooflijk um, hoe snel je mensen kunt mobiliseren om anderen te helpen. En zoals je net al van Mohammed gehoord... het is ook bijzonder om te horen wat mensen beweegt. En eigenlijk die beweging van mensen, die zie ik over het hele land. En dat is, uh, ja, dat is prachtig, ja. Degene die het project coördineert om al die gewonde Libiërs, het zijn er 52 hier, die of in ziekenhuizen of in hotels verblijven... hier te laten herstellen van hun verwondingen... in de strijd tegen Muammar Gaddafi van het Rode Kruis. Die was zojuist aan het woord in een reportage van Jan Peels. Even tempo maken met Ilse de Lange, toe to to to toe I'm feeling like misfit, for the big head, got addict it too. Dolu V 2 Lu Tenminste, dat denk je zo op het eerste gezicht. Maar het is natuurlijk Do Love to Love You. En ze meestaal Ilse de Lange, een lied speciaal geschreven voor 3FM. Serious Request van dit jaar. En tevens de eerste single van een album dat in januari uitkomt. Degids.fm op de bank, uh, in de hoek altijd. En dan, uh, dan is het uh, Natasja, schenk even wat drinken voor me in. Natasja, pak even dit voor me. Ik denk dat wij het gewoon heel erg gewend zijn, want het is natuurlijk altijd zo geweest. Eigenlijk uh, hebben zij voor een groot deel de verzorgende rol naar mij toe uh, opgenomen. En, uh, Ik schaamde me er wel voor om aan mijn, moeder, aan mijn vriendinnen te laten zien van, hé, hey, kijk, dit is nou mijn moeder. Ik heb elke dag verdriet van mijn dik zijn. Een fragment uit het RTL-programma Obies, En daarom proberen mensen met een flink overgewicht... in 300 dagen zoveel mogelijk kilo's kwijt te raken. Met begeleiding van personal trainers, met beweging en een dieet. Ruim de helft van alle volwassenen in ons land is te zwaar. En het worden er alleen maar meer. Volgens psycholoog en docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen... Tatjana van Strien helpt het niet meer te bewegen en minder te eten bij obesitas. En ze gaat mij uitleggen waarom. Goedemorgen, mevrouw van Strien. Goedemorgen, meneer Meurders. Deelnemers van het RTL-programma vallen in 300 dagen zo'n 60 à 70 kilometer, uh, kilo af. Dat lijkt mij een ongelofelijke prestatie, maar houden ze dat gewicht zo? Nou ja, het is inderdaad... Mag je hopen dat het eraf blijft? Want we weten uit onderzoek dat maar één op de vijf erin slaagt tot. Dat... Gewicht er na vier jaar nog steeds af te hebben. En het treurige is dat um, hè, van, die, nee, van die vier die het dan weer aan hebben... van die, die, van die vijf, ja. um, dat dan daar ook weer een groot percentage zwaarder is dan voor het dieet. En die moeten dan weer in zo'n televisieprogramma verschijnen om weer af te vallen? Ja, nou ja, dan vraag je je af voor die mensen... is dit wel dan de juiste manier om af te vallen? He, is dat dan niet alleen maar symptoombestrijding? Ja. Doet het wel iets met de reden waarom iemand in eerste instantie te dik werd? Je zou kunnen zeggen minder eten en meer bewegen, dat wordt ja, vaak gezegd natuurlijk. Ja, dat lijkt heel logisch, want je bent natuurlijk dik geworden... omdat je te veel at in verhouding tot dat je te weinig... Bewoog. Dus dan ga je minder eten en dan moet er wat vanaf. Ja, ja dat lijkt logisch, maar het dus is wel belangrijk om na te gaan van waarom eet iemand te veel. En er zijn eigenlijk, ja, toch emotioneel eten is een belangrijke factor, dat mensen gaan eten als ze zich rot voelen. Ja. Um, want de typische reactie juist op, op negatieve emoties en stress is dat je juist niet. Gaat eten. Ja, dat is je zou je juist moeten afvallen, natuurlijk. Op ja, en dan je zou je alleen dus afvallen. Hebt. Dus die mensen die dan gaan eten, die vertonen een atypische stressreactie. Ja. En, Allemaal? Uh, of zijn er ook mensen die gewoon afvallen op het moment dat ze en dat ze proberen te eten? Ja, nee, de, de, dus de, de typische reactie op stress is juist dat je afvalt. Ja. En die emotionele ezers, dat zijn mensen die dan gaan eten ja. en die dan. Uiteindelijk aankomen. En zijn er ook mensen die zoveel eten in de buurt hebben staan die de ijskast leegplunderen. De koelkast een keer uh, s'nachts van een bezoek voorzien? Uh, ja, dat kan als je een emotionele eter bent. Alleen, dan dan het is heeft dat alleen ook... met emotie te maken? Uh, ja, vaak wel. Vaak wel. Ja, met maar? negatieve emoties. Um, en als er dan eten is, dan raak je ook extra gefocust ook op dat eten. Want als er geen eten zou zijn, dan zou je ook niet gaan eten. Maar in onze maatschappij heb je altijd eten om je heen um, en dan als mensen dan ook nog een eetbuisstoornis hebben en emotioneel eten en eetbuisstoornis gaat vaak samen een eetbuistoornis als je één keer per week een eetbui hebt waarin je dus heel veel achter elkaar eet zonder dat je er controle over hebt wat voor mensen dat zijn ook mensen die je met een emotie te kampen hebben ja vaak wel ja emotioneel eten u zegt vaak wel steeds ja, dat is altijd. De wetenschapper zegt ja? nooit altijd. Die zegt altijd vaak en die is altijd heel voorzichtig in zijn uitspraken. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat, uh, dat er andere redenen zijn. Maar uh, de correlatie is heel hoog, ja. U hebt uh, ruim 1500 bankmedewerkers uh, voor uw laatste onderzoek... twee jaar lang gevraagd om vragenlijsten in te vullen... over hun lengte, hun gewicht, hun voedings- en bewegingspatroon. Dit deed u geloof ik via het internet, hè? Ja, dat was een internetvragenlijst. En hoeveel procent was aangekomen? Nou, Het bijzonder was dat wij, uh, dat was een onderzoek wat al uh, jaren liep... maar in 2008, precies tijdens de bankencrisis... dat wisten we van tevoren niet dat dat dan zou plaatsvinden... hebben we ook gevraagd naar hun eetstijlen. En dus naar emotioneel eten... He, dat is, dat maar die mensen weten dat emoties. niet, dat ze emotioneel eten natuurlijk. Ja, dat kun je prima. Met een uh, lijst kun je dat meten. Ja. Uh, extern eten. Dat is eten als er dus eten de is. De ja, nee, eten als er eten is, ongeacht... Of je net gegeten hebt. Dus extern dat je niet let op je honger en verzadiging. Ja. Maar dat je afgaat op, op het voedsel wat op je afkomt. Daarom heet het extern. Ja. In plaats van. Hè, dus wat je eigenlijk zou moeten. Dat je, dat je eet op basis van. Zijn dat de categorieën? Emotionele overeters noemt u ze. De ja, externe, de externe eters? eters. En dan heb je ook nog mensen die lijngericht eten. Dat is mensen die heel erg letten op hun dieet bij het eten. Dus als ze de ene dag wat te veel hebben gegeten... eten ze de andere dag minder. He, bij het eten letten ze erg op dat ze er niet, niet te veel eten. En ja, je zou denken dat je dan afvalt he, van het lijkenwicht te eten. Ja. Ja. Maar ook daar weer weten we het onderzoek... dat uh, dat dan vaak ook weer op de lange termijn uh, leidt... tot juist gewichtstoename. Ook he, om dezelfde reden dat uh, vooral als iemand een emotionele eter is, dat dat er dan voor zorgt... dat dat lijnen niet wordt voor, volgehouden. En dit soort onderzoeken doet u al jaren? Ja, dat doe ik al heel lang. Ja. 25 jaar geleden heeft u een speciale vragenlijst eetgedrag samengesteld. En die worden ook veel gebruikt door buitenlandse onderzoekers. Die zijn er zeer tevreden over, over die kennen. Ja, hij is in heel veel talen vertaald... He, iets van dertien ja, officiële vertalingen zijn er van, he, ook in het uh, Chinees en in het uh, Persisch en ja, natuurlijk Portugees en Spaans. Dus u ja. heeft ook vergelijkingen met andere landen. Kunt u opvragen althans. Ja, dat zouden we kunnen opvragen. En uh, daar wordt dus uh, ja, over de hele wereld heel veel onderzoek uh, mee gedaan. En dan blijkt toch inderdaad ook, he, ook uit een Japans onderzoek, dat dat emotionele eter uh, juist uh, zorgt voor gewichtstoename op de lange termijn. Ik dacht dat het in Japan altijd wel meeviel, eh, behalve natuurlijk die worstelaars die daar rondlopen, maar voor het overige... Ja, natuurlijk... nee, ook in Japan is overgewicht een groot probleem aan het worden. Ja? Ja. Ja, het is Omdat mondiaal. ze een ander voedingspatroon ja. hebben, wordt er dan altijd gezegd, dus dat zou gunstiger zijn. Ja, ja, ja. nee, maar ook in Japan, als mensen emotionele eter zijn, komen ze aan uh, en dan ja. moet ik zo'n vragenlijst er nu invullen als bankmedewerker... en dan zie ik dat op het internet en dan geef ik een aantal kilo lager aan... en ik denk, mevrouw Van Strien hoeft niet precies te weten hoeveel ik weeg. Nee, maar zo'n zo onderschatting is vaak systematisch. Hè? Dus als, we, als je over meerdere jaren dan het gewicht vraagt... dan heeft iemand systematisch zichzelf onderschat, Maar de toename over de tijd is dan wel uh, systematisch. Dus, dus je de, kunt wel de, de heel de gegevens goed... zijn wel eerlijk en betrouwbaar, denk u? Uh, nou, dat dan het, het, de uitkomst, hè, dat dan bijvoorbeeld emotioneel eten die gewichtstoename voorspelt. Dat is dan wel degelijk uh, serieus te Maar nemen. op het moment dat, dat u zegt minder eten en meer bewegen... helpt niet bij die emotionele overeters, wat helpt dan wel? Ja, dan moet je iets met die, dat emotionele eten gaan doen. Hè, dus dat mensen in plaats van dat ze gaan eten als ze zich rot voelen... dat ze op een goede manier met hun negatieve emoties uh, leren omgaan. Dus een uh, goede... Um, ja, om kopingsstijlen uh, gaan ontwikkelen. Dus dat je in plaats van gaat eten als je boos bent... dat je dan uh, leert op een uh, adequate manier met je boosheid Maar er zijn toch niet allemaal dikke mensen die emotioneel zo begaan zijn... dat ze meer gaan plunderen uit de broodtrommel dan wel uh, de koelkast? Het is toch ook zo dat je van jongs af aan misschien hebt geleerd om op je tweede al cola te drinken... en ijsjes te krijgen ja, en veel en Ja, natuurlijk. Uh, um, maar ook dat dan weer... want zoiets wordt wel aangeleerd, hè? Ja. Een emotionele eter wordt niet geboren, die wordt gemaakt. En vooral uh, ouders die kinderen bijvoorbeeld als ze verdrietig zijn... een snoepje op de knie geven... die leren het kind dan dat emotionele eten aan. Ook ouders die um, op een... Ja, psychologische controle toepassen. Dus dat je speelt met de gevoelens van je kind. Als je een slecht rapportcijfer haalt... dan word ik verdrietig. Dat, dat zegt zo'n moeder dan. Dat zegt zo'n moeder dan. Ja. En, en, spelen met de gevoelens noemen, noemen wij dat dan. Dat is ook zo'n risicofactor... voor het ontwikkelen van emotioneel eten. Wat moet je dan zeggen als dan een slecht rapport gehaald is? Ja, dan moet je daar uh, niet zeggen van ik word er verdrietig van. Maar eerder zeggen van nou zullen wij eens uh, gaan kijken wat we daar kunnen gaan doen. Ja. Hè, misschien moeten we samen huiswerk gaan doen of uh, uh, minder tv kijken. Of... En als ze ouder zijn dan moeten ze een therapie volgen vindt u. Hè? Wat, voor, uh, wat voor een therapie is dat? Dat is een emotieregulatietherapie. Dus dat je op een goede manier met je emoties leert omgaan. En uh, wat leert u ze dan bij? Hoe werkt uh, dat dan? Nou, dat, dus sommige mensen weten niet eens wat ze voelen. Ze voelen een vaag gevoel van onbehagen. Dus die moeten eerst leren daar woorden bij te, te, te zetten. He, dus nu ben ik verdrietig, nu ben ik boos, nu ben ik bang. He, dat is bij, bij sommige mensen, we noemen dat gevoelsblinde mensen. Dat is dus zo'n zo onderliggend iets bij dat, wat hoort bij dat emotionele eten. Die moeten dan leren om dat gevoelsblindheid af te leren. En helpt en, en... dat dan, zo'n emotieregulatietherapie? Ja, wij hebben daar... Eerste resultaten van, dat zijn alleen nog maar uh, de halfjaar follow-up. Het uur der waarheid is pas na vier jaar, dus ja. ik ben er heel voorzichtig mee om daar al te veel conclusies al aan te verbinden. Maar het mooie is dat die mensen, die zijn een beetje afgevallen. En dat is heel bijzonder, want het gaat niet over voeding of wat dan ook. Maar het afvallen gaat door. En dat is heel bijzonder, want meestal na zo'n uh, therapie worden mensen geleidelijk aan weer zwaarder. Naast u zit uh, de Old hij gaat zo het nieuws lezen. Valt wel mee hè? Zo te zien. Ja, hoor. Ja, ja graag. Tatjana van Strien. onderzoeker en docent aan de Radboud Universiteit. Hartelijk dank. Ja. van Amy Winehouse, nu voltooid. En Superman Rides Again. Na de hoofdpunten van het nieuws, met zoals gezegd, Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Het vliegveld in Lelystad mag voorlopig niet uitbreiden. De Raad van State heeft een kabinetsbesluit uit 2009 vernietigd. Een paar gemeenten hadden samen met een groep boeren protest aangetekend tegen de uitbreiding. Volgens de Raad hadden de ministers onvoldoende informatie om te besluiten tot uitbreiding. De aan- en uitvliegroutes waren bijvoorbeeld niet bekend. Bij de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A15 en de A20... onder de nieuwe waterweg kiest het kabinet voor de Blankenburg-tunnel... tussen Vlaardingen en Maasluis, Dat melden bronnen aan de NOS. De variant die afvalt is de Oranje-tunnel, die iets westelijker zou komen liggen. Milieuorganisaties zeggen dat de nu gekozen variant... slechter uitpakt voor het milieu. En in China zijn twee netwerken in kinderhandel opgerold. Na een onderzoek van een half jaar zijn in het hele land... meer dan 600 verdachten aangehouden. en zijn 178 kinderen bevrijd. De autoriteiten proberen nu te achterhalen wie de ouders zijn van die kinderen... En in de tussentijd worden de kinderen ondergebracht in weeshuizen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de gids.fm met Felix Burgers. Superman. Vorige week hoorde u het verhaal van Hanneke en haar dochtertje. Haar ex weigert alimentatie te betalen. Al vier jaar lang en het Landelijk Bureau Inning Oude Bijdrage doet niets voor haar, omdat ze via mediation is gescheiden, zonder rechtelijke uitspraak dus over de alimentatie. En haar ex is voor haar onvindbaar. Ze mailt de Superman en die vond hem. Oh, Heb je nou eens op een avond uitgerekend hoeveel geld je bij elkaar al bent misgelopen? Ja, nee, zo af en toe gaat me dat wel door het hoofd. Is het een bedrag wat je nodig hebt? Gaat ja. het ten koste van je kind? Hoe sentimenteel dat ook klinkt? Nee, dat, dat, is, dat is een groot bedrag en het zijn net al die extra's. Winterjassen, schoenen. Ik had natuurlijk ook nooit ge, uh, ingeschat dat het nodig zou zijn... dat die vastgelegde afspraak waar je samen voor tekent... dat dat niet zou lopen. Ik ken de vader wel een beetje. Het zou kunnen zijn, maar dat het echt zo de spuigaten uit zou lopen... nee, had ik niet ingeschat. Nee. Oh, ja. Superman is aangekomen bij Chris. Hij wordt door zijn ex-vrouw Hanneke ervan beschuldigd zijn alimentatie niet te betalen. Uh, Chris, klopt dat? Uh, betaal je de alimentatie niet? Dat klopt. Ja. Ja. En hoe lang al? Een jaar of uh, vier, denk ik. Ja. Zij zegt, we hebben 180 euro per convenant afgesproken. Dat wordt nu al bijna vier jaar niet betaald. Dan praat je over 10.000 euro. Wat zij nog voor het kind van jou te goed heeft. Uh, in het convenant is afgesproken dat, uh, uh, dat ik zou betalen... volgens de daarvoor uh, opgestelde sleutel... Uh, die afhankelijk is van mijn, uh, van mijn inkomsten. En wordt alimentatie gerelateerd aan jouw inkomen? Precies, ja. Nu betaal je al uh, vier jaar niets. Heb je enig idee wat de consequenties zijn voor jouw kind? Ja, door uh, mijn vermoeden is dat die consequenties betalen... Beperkt zijn. Oh, man, de... Wat merkt zij ervan? Heeft zij er last van? Wat weet ze? Nou ja, bij een aantal dingen, de extra's, dan zeg ik wel ja, dat heb je van opa en oma gekregen. Van, en, en ze weet ook dat papa niet betaalt. En daar maak ik geen drama van, maar ze weet het wel. Oh, Haar moeder werkt vier dagen. heeft geen gigantisch hoog inkomen. Er komt binnenkort de korte nieuwe regeling aan met de kinderopvang dat die bijdrage een paar keer zo hoog wordt. Ja, dat wordt allemaal heel precies en heel, heel zuinig. Kijk, ik zou het liever bijdragen... en het nog beter voor mijn dochtertje uh, allemaal willen, willen maken. Maar het is niet zodanig dat ik me daar uh, veel zorgen over maak. Ze redden zich wel. Dat zeker. Daar ben ik van overtuigd. Zij vertelt tegen mij, pas precies... ik heb mijn ouders nodig om me staande te kunnen houden... Uh, ik werk me bijna over de kop, er kan geen extraatje vanaf. Uh, ik hou het net vol, maar het is eigenlijk niet te doen. Ja, maar als je een. Um, uh, ik geloof dat, dat wel dat alles relatief is. Uh, van mijn kant uh, als je uh, je inkomsten onder bijstandsniveau liggen, um, dat is ook niet altijd een feestje. Je dus hebt geen reëel inkomen, je leeft dan van een uitkering, van een via-uitkering. Jazeker, ja. Je hoeft niet te antwoorden, maar wil je zeggen hoe hoog die uitkering is? Het uh, is voor dit onderwerp natuurlijk wel relevant? Ja. Uh, die is 550 euro per, per maand. 550? Ja. Zo blijft er niet over. Ja, dan en dan ik praat je over een weer wat je zou kunnen betalen? Je zou geen 100 euro kunnen betalen? Nee, 100 euro is... Ja, dat, nee. Dat, dat is, je gaat over een weer. Een tientjesfeer, ja. Twee, drie tientjes. Nou, dat zou misschien per maand, ja. Is er zicht dat deze situatie binnenkort gaat veranderen? Dat je wel een reëel inkomen hebt? Nou, op het ogenblik is mijn, is mijn gezondheidstoestand er uh, niet beter op geworden. integendeel, tegendeel uh, slechter. Uh, dus ik, moet, um, ik hoop uh, dat dat, uh, dat, dat uh, ja, zo snel mogelijk natuurlijk uh, gaat verbeteren. Um, maar daarvoor heb ik uh, toch even wat rust nodig. Um, ja, Zou je ja. kunnen zeggen dat je overwerkt bent? Is dat een goede omschrijving? Uh, dat is niet het enige. Dat is, er, er is, de, de, de overwerkt is, is. Maar je moet een periode rustig aan doen? Ik moet een periode zeer rustig aan doen, ja. nog. Ja. En ziet u uw dochtertje nog wel eens? Uh, de laatste tijd weer een hele tijd niet. Maanden maar... lang niet. Maar heeft u enig idee wat van schade? dit bij uw dochter teweeg kan brengen. U ziet haar niet. U kan niet voor haar zorgen. Ja, dat vind ik... dat, dat, dat doet mijn hart ook bloeden, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar daar, daar ben ik niet helemaal alleen bij. moet ik uh, Niet helemaal alleen verantwoordelijk voor, moet ik eerlijk zeggen. Um, uw ex-partner ook, zegt u? Ja. Kun je iets zeggen over wanneer je denkt... dat je financieel weer iets voor haar kan betekenen? Dat je haar weer kan zien, dat zij weer weet dat ze een vader heeft... Uh, ik zou hopen morgen. Maar reëel? Uh, maar reëel, uh, ik heb geen idee. Ja, op dit moment kan ik zeggen: ja, uh, nou, in het nieuwe jaar, uh, uh, in, de loop, in de eerste maanden van het nieuwe jaar, uh, zit er heus wel weer wat in. Uh, maar dat, uh, ja, dat kan ik niet beloven. Chris gaat voorlopig dus niet betalen. En zijn ex Hanneke overweegt nu juridische stappen. Nou ja, wat valt er te halen bij iemand met een uitkering van 550 euro per maand? Lijkt een mission Ja, Yeah, I love drinking. I'm really not an alcoholic. I think I spoke to someone on the first day that said to me, How's your drinking problem? And I was like, What the fuck? It's quite funny, like it's weird how you can write something like that and obviously well you know. Het is see te zien waar mensen het verkeerde idee hebben. Maar het is niet een train. Ik zou het alleen hebben als het echt een probleem was. Als het echt een probleem was, zou ik be niet to have that train wat ik bedoel. Ja, dat is wat horen: een opname van een cassettebandje. Muziekverslag even, Botie Jellemer heeft het meegenomen. Dit was Amy Winehouse. Ja. En wat was dit voor je hoort, je hoort haar hier in een, in een kleedkamer uh, in Paradiso, in Amsterdam. Vlak voor haar optreden daar in 2007, februari 2007. Dat komt inderdaad van een cassettebandje. Dat had, uh, Amanda Kuiper liet dat meelopen bij dat laatste interview... dat ze met uh, Amy Winehouse had. Amanda is uh, muziekjournalist en recensent voor NSC in het blad uh, Jazzism. En Amy zegt hier dat ze helemaal geen drankprobleem heeft... en dat als het wel zo was, dat ze er heus wat aan uh, zou doen. Nou ja, door haar trieste dood van afgelopen zomer... weten we nu dat dat uh, helaas niet waar was. Amadde, vertelde mij hoe dat uh, interview in Paradiso eigenlijk ging. Het is een uur, geloof ik, voor haar uh, nachtconcert... dat ze zou geven in, uh, in Paradiso. Mm -hmm. Aanvankelijk zag ik haar helemaal niet. Dat was eigenlijk heel vreemd, want ze was namelijk bleek later, op de wc zat ze. Maar daar zat ze te bellen. Ja. Uh, met haar toenmalige vriendje. En uh, toen hoorde ik dus inderdaad luid gelach... Uh, van de wc komen. En uh, op zijn emies hoorde ik zo... No, you're kidding me! en uh, Hoe ze dat heel plat kon, kon zeggen. Mm -hmm. En vervolgens... Uh, nou ja, ronden ze dat gesprek af... En, uh, Zetten ze de wc-deur open en uh, begon het interview. Het album of het album Hidden Treasures met uh, opname van Winehouse... is de afgelopen uh, week verschenen, het weekend. Het is trouwens ook Radio 1 CD. Wat staat er allemaal op? Nee, het is de derde CD die is verschenen met haar naam erop. Maar je kan het eigenlijk niet haar derde album noemen. Want het is meer een verzameling van opnames die nog op de plank lagen. Uh, liedjes die eerdere CDs niet hebben gehaald. Bekende nummers in andere opnames. Uh, uh, alternative takes, zoals dat dan wel eens heet. En covers. Uh, zo staat bijvoorbeeld ook het nummer The Girl From Ipanema erop. Dat is een evergreen uit de jazz. En uh, die heeft ze opgenomen toen ze nog maar 18 was. En dat deed ze bij producer Salam Remy. En uh, hij schrijft in het cd-boekje dat het het eerste was wat hij van haar hoorde. En toen wist dat hij te maken had met een heel bijzonder talent. Maar er staat ook materiaal op dat ze, uh, ze nog op het allerlaatst heeft opgenomen. Zoals het duet met uh, Tony Bennett, Body and Soul, hier ook gedraaid. Uh, Amanda Kuipers heeft deze cd beluisterd. En ik vroeg haar wat ze van deze tracks vindt. Wat grappig is, is dat, dat nummer Halftime, daar noemt ze ook Frank Sinatra uh, in, in dat liedje. En dat heeft dus nooit haar debuutalbum Frank gehaald. Maar ze, het is daardoor wel, heeft het de titel gekregen Frank. Omdat het dus opgedragen was aan Frank Sinatra. En ja, dat is, dat is een heel jazzy nummer, wat ik dus best wel aardig vind. En waaruit dus die lief voorliefde voor de jazz uh, bleek. is ze dat veel meer gaan mengen met een Motown beat. En is, is haar, haar voorliefde voor uh, meisjesbands, uh, de Shangri-La's en zo... Is dat, is dat naar voren gekomen. Nee. En ja, dat is weer bijvoorbeeld goed te horen. Bijvoorbeeld dat Between the Sheets. Dat was een, uh, een nummer dat uh, inderdaad voor haar derde, nummer, derde album was uh, geschreven. En dan hoor je die... Ja, ze heeft zo'n doo-wop sound uh, die ze dan... Die op Back to Black al ontwikkelde. A. Heeft ze dan heel expliciet in haar teksten? En B. Heeft ze dus die nieuwe sound gekregen die ze op dat derde album alleen maar meer zou aan gaan zetten? Ja, dat, dat ja. was ze van plan. Dat was ze van plan, ja. ja. ja. Um, nu noem je ook twee, in, volgens mij in tijd twee uitersten. Ja. Want uh, ja. Halftime is opgenomen in 2002. Toen was ze ja. Ja, 18, 19, ja, heel jong. Ja. Kun je dat horen? Je hoort het soms wel terug omdat haar stem nog wat lichter is. Aan de andere kant klinkt ze ook best zelfverzekerd. En is ze later um, wat, is het wat bibberiger geworden, zeg maar... Het gaat een beetje de ver om te, om te zeggen dat je echt de drank en de drugs terug gaat horen. Maar er zijn wel momenten dat ze wat slordiger wordt in haar zang. Nou ja, wat, wat nonchalant. Wat bijvoorbeeld echt niet mooi is, is dat liedje met NES. Dat is A geen duet, omdat het afzonderlijk van elkaar is uh, opgenomen en ja. hij is er later uh, aangeknoopt. En je hoort het gewoon als, zij, als het niet helemaal haar interesse heeft of dat ze gewoon haar dag niet had. Dan wordt ze gewoon een beetje ja, gejaagder en wat, het is wat slapper en wat, uh, ja, wat knauwriger zeg maar. Ja. Nou, ik ben heel blij uh, dat het album er is. Uh, alleen, ze zijn niet allemaal van goud. Ze zijn waardevol als je zeg maar, het Amy-plaatje compleet wil hebben. Het blijft gewoon heel erg jammer dat we niet horen... wat zij uiteindelijk toen op dat eiland, uh, toen ze op vakantie was... Hey, toen heeft ze heel veel liedjes geschreven. En het blijft jammer dat, we, dat dat nooit is opgenomen. Je mist haar, hè? Nou, ik vind het jammer, want ik was wel heel benieuwd... Uh... Wat er nog zou komen. Ik, ze heeft me telkens weer verbaasd en uh, ik vond, vond het heel fascinerend hoe uh, zo'n street girl, weet je wel, zo'n zo houding van wie doet me wat en uh, als je wat vervelend zegt, dan slaak je op je bek, weet je wel. Zo was ze ook. Uh, dus dat maakte haar ook een beetje onvoorspelbaar, ook in interviews natuurlijk. En, en ja, en haar stem. Ik bedoel nog steeds luister ik met veel plezier naar haar albums. En dat zijn er maar twee. Muziekjournalist Amanda Kuipers van de NRC over de CD... Lioness Hidden Treasures van Amy Winehouse, die deze zomer overleed. Het is een mooi album. Als je het Amy-repertoire compleet wil hebben, zegt ze met zoveel woorden. Wat gaan we draaien, Botten? Ja, nog een stukje van, of in ieder geval de laatste track op de CD... een nummer van Donny Hathaway... wat ze vrijwel huilend heeft ingezongen. En De producer die schrijft erbij in het boekje... Van dat, dat, dat, dat ze het gewoon met akoestische gitaar in haar eigen huis heeft gezongen... en gespeed. Build, sitting in her home, coming to tears, just listening what the words of the song meant. Ja, prachtig nummer. Uh, a Song For You. I've been so I'm bringing really something back I've had the life, my life is dead There's now thousands of people watching I'm leaving and I'm staying so working I know y'all admit it me. it's a man. it's a lot of to Donny Hathaway is like on Mike Harley, Anderson, like on Marvin Gaye, like great. But Donny Hathaway, like, he couldn't contain himself. Yeah, something in him, you know. Hij gek van Donny Hathaway, en vooral voor de tekst die ze zong. Daar werd ze emotioneel bij. Op de gitaartje thuis en naar de hand is er een heel orkest bij geproduceerd. A song for you, Amy. TV ik met heel veel plezier het programma Spijkers met Koppen... samen met Dolf Jansen presenteer. En een belangrijk onderdeel van het, cabaret, eh, van het programma is natuurlijk Cabaret. En de voorganger van Spijkers met Koppen... is het roemruchte politieke radiocafé in de Rooie Haan. Ook met veel Cabaret. Misschien herinnert u zich nog de stamtafel. En de opvolger van de stamtafel, ook in de Rode Haan... dus was het comité van aanbeveling... waarin eveneens de toestand in de wereld werd besproken. En uit ons rijke radioarchief... pluk ik een sketch over de problemen bij de politie. plaats van handeling... De plek waar een tas met losgeld is achtergelaten. De 21 voor de 58, kom in 58 over. Ja, hier de 58 over. Ja, wil met Sjaak. Die knakker, die hebt net die weekendtas met die steentjes bij de eik gezet over. Hey, kan, je hem, kan je hem zien, Sjaak? Die weekendtas? Nee, die staat op de grond onder die boom. Het is hier hartstikke donker over. Nou, dan ga je toch wat dichterbij, jongen. Ja, maar dan moet ik de auto uit. Het is hartstikke koud buiten. Waar hoe sta jij dan precies, Sjaak? Op de vluchtstrook. 300 meter voor die eik, met die weekendtas. Nou, dan kan er niks gebeuren hoor, want ik sta er 300 meter voorbij. Als die boeven komen, zitten ze tussen ons in. Die pakken wij met gemak. Zeg Wil, ze zullen toch niet uh, naar die politiezender luisteren, hè? Want dan weten ze precies waar we staan over. Nee, natuurlijk niet, Sjaak. Dat is verboden. Dat mag helemaal niet. Wat zeg je? Ik ken je als niet verstaan vanwege die helikopter. Ik zei. Naar de politiezender luisteren is verboden. Oh, gelukkig, dat is een pak vermaard. Zeg, Wil, dat is nou al de vierde auto die bij die eik stopt. Zou dat niet verdacht kunnen wezen? Nee, natuurlijk niet, jongen. Die boeven moeten dat toch stiekem doen? Die gaan toch niet hopelijk stoppen bij die eik? Gebruik nou je verstand een beetje. Die gaan gewoon bijvoorbeeld in dat tunneltje staan wat daar loopt. Oh. Ik denk dat ze met een auto zonder licht zijn weggereden. Zou dat kunnen? Nee, ze staan volgens mij gewoon in dat tunneltje. Oh. Nou ja, niks aan te doen. Als hij weg is, dan is hij weg. Hé, hey, uh, dat tunneltje wat daar onder de weg doorloopt, daar heb ik mijn vrouw nog leren kennen, weet je dat? Oh, oh, oh, wacht eens eventjes. Ja, ja, ja, ja. Kijk, moeten we, moeten we dan niet eventjes daar gaan kijken? Nee, dat is nou niks te zien. Dan moet je zomers komen als de camping open is. Dan zie je daar wel wat. Ik weet uh, nog heel goed van de zomer bijvoorbeeld. Ja, ik ben er niet helemaal gerust op, Wil. Ik ga even bij die tas kijken. Ik ga op de porto. 21 op de porto, begrepen. De 21 voor de 58. Ja, 58 komt u maar uit. Zie je wat, Sjaak? Nee, niks. Geen tas? Nee, helemaal niks. Ik ben al twee keer op mijn bek gevallen. Ik zie hier niks. Heb jij een zaklantaarn bij je? Nee, die hebt de commissaris mee naar zijn boot. Hebben jullie zelf geen? Heen? Ja, ik heb er wel een, maar de batterijen zijn op. Heb jij een nachtkijker bij je? Nee, die hebben wij niet. Dat moeten wij speciaal aanvragen in Einheim als wij er een nodig hebben. Nou, oh, wacht even, wacht even. Ja, ik voel hier wel een soort eik. Maar dat heeft geen weekendtas. Nou, dan is het zeker een handrijk. Ja, oh ja, of ze hebben hem meteen gepakt toen ik in het donker uitstapte Ja, maar als er nou iemand een indicatie kan geven, ben jij het toch hoor ja, Ik denk dat ze met een auto zonder licht zijn weggereden Nee, dat kan niet, dat, is, dat mag namelijk niet zonder licht hij is streng verboden, dat kan niet nou ja, nou ja, er is niks aan te doen, als hij weg is, is hij weg <lacht> Ik heb wel een aansteker Nou nou Ja, maar dat is mijn privé aansteker, dat is geen rijksaansteker. aansteker Hé hey Wil, kan jij even het hoofdbureau doorgeven dat die tas weg is? Ja, natuurlijk jongen daar hebben ze vast wel een verklaring voor, weet je. Ze hebben alleen maar de beste mensen op deze zaak zitten. Ja, dat las ik in de krant. Alleen maar specialisten, dat is maar goed ook. Want dit zijn lastige karweitjes. Ja, waarom denk je dat ze ons nemen? Ja, dat hebben we eerlijk gezegd wel even afgevraagd. Zeg, Wil, ik ben weer bij de auto. Dus ik ga van de porto af, hè? Ga jij maar van de porto af, dan roep ik het hoofdbureau al even. Ja, ja, ja, zo doe je dat. Teamwork, hè? ja. Ik kom me tegenaan, beveling uit de Rode Haan. En wie waren de cabaretiers? Ik heb er één erkend, Fred Florissen. Fred, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En die andere? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik wel. Ik weet niet. Het zou Jack Gadella geweest kunnen zijn. Ja, maar... het is hem zeker. Is het hem? Jack Gadella, ja. Ja, Jack Gadella. Ja, dat, ja, dat, ja, dat, dat, dat was het. En jij was de drijver van ja. oh, het cabaret luchten. Luchten toch altijd in de Rode Haan? Ja, zeker. Want we zijn erbij begonnen, hè? Met de, de standtafel zijn we toen begonnen, Sjek en ik. En, uh, <tie> en uh, bij de comité van aanbeveling zat er later ook nog bij Letty Kosterman. Kan ik me herinneren. En Karin Bloemen. En ik geloof ook Jeroen van Merwijk. En uh, dat is dan heel langzaam weer overgegaan in Spijkers met Koppen. Leuk om dit weer eens te horen, hè? Ja, <tie> Ja, kijk, dat heb je natuurlijk toch een beetje met cabaret. Het is allemaal wat langzamer, hè. Tegenwoordig is alles veel sneller en zo. De grap op grap op grap. En hier bouw je het toch weer een beetje op. Maar het is echt heel leuk om te horen. Toevallig heb ik ook een cd'tje toegekregen van een mevrouw, die heette Anne Schilder. En die had alles opgenomen en ik heb al die liedjes nog. Dus als jullie nog eens een keer iets willen hebben... En die heeft het opgenomen. En ik weet niet of die in het, in het archief zitten, maar hele leuke liedjes zijn het. We komen en, bij die je worden langs, worden heel he? vaak gezongen door elkaar in Bloemen. Hartelijk dank namens het comité. Alsjeblieft. Graag gedaan. En wat trekt er nog mijn aandacht op televisie vanavond? Nou, in deze dagen van crisis en eurotops lijkt mij de documentaire Inside Job. Interessant. Dat is een film die dit jaar een Oscar won voor de beste documentaire. En de maker praat met allerlei belangrijke spelers over wat er fout ging. Een aanrader om tien uur op BBC 2. Op Canvas een ander onderzoek naar de auditiecarousel van Amerikaanse kindsterren. In het voorjaar vinden er daar traditioneel tientallen audities plaats... voor de pilots van nieuwe televisieseries. Echt op zijn Amerikaans. En de documentaire The Hollywood Complex is te zien om vijf over elf op Canvas dus. Maar u zult begrijpen dat ik dit zelf allemaal opneem. Want ik kijk naar Ajax, Real Madrid. En als Ajax wint of gelijk speelt... dan komt het in de knock-out fase van de Champions League. Ajax mag verliezen, maar dan kan het nog spannend worden. Want een andere in de groep, Olympique Lyon... die speelt in Zagreb tegen Zagreb. En het verschil verschillende doelsaldo tussen Ajax en Lyon is zeven in het voordeel van Ajax. Maar het tijdsverschil tussen Lyon en Amsterdam... moet dan weer worden verdisconteerd met Zagreb in Madrid... wat een enorme spagaat oplevert... in de internationale voetbalverhoudingen. Ja, laat mij maar over lullen? Van die mos, we gaan het over zo meteen naar lunch. Heb jij Nederland van boven gezien? Ik heb het gezien, ja. En? Mooie plaat, plaatjes. Mooi, hè? Nou, we gaan het in de mediaforum er ook over hebben, over hoe dat was. We gaan het ook hebben over de, de Telegraaf Media Groep. Daar gaat het hoeren Flinkoms gaan uh, stevig investeren in we online... Moet je iets harder praten, je bent bijna niet meer te verstaan. Oh, daar kan ik niks aan doen. We, we gaan het hebben over de, de investeringen die ze gaan doen uh, in online. Dat zometeen allemaal in lunch. Surf naar de gids.fm.